De Amerikaanse president Trump vindt het triest wat er met de Britse ex-prins Andrew is gebeurd. Hij noemde Andrews arrestatie ook heel slecht voor de koninklijke familie. Andrew zou vertrouwelijke overheidsdocumenten hebben doorgespeeld naar zedencrimineel Jeffrey Epstein. De ex-prins werd vandaag opgepakt en hij is weer vrij, maar het onderzoek tegen hem loopt nog. Er wordt nog steeds gezocht naar twee verdachten van een schietpartij vanmiddag in een flat in rotterdam delfshaven De man van 34 werd na een ruzie op straat neergeschoten. Even later overleed hij. De daders zouden de in een zwarte auto vandoor zijn gegaan. En een Oostenrijker die zijn vriendin liet doodvriezen op een bergtop... zegt dat haar dood niet zijn schuld is. Bij een klimtocht op een hoge berg in de Alpen kwamen ze in de problemen. Zijn vriendin zou zelf hebben gezegd dat hij hulp moest gaan halen. Maar volgens de aanklagers was de vrouw uitgeput en onderkoeld... en had hij haar niet mogen achterlaten. Omdat hij veel meer ervaring had... had hij ook voor een betere voorbereiding moeten zorgen. En kinderen die in Friesland op school zitten... moeten voortaan de Friese taal leren. Dat heeft de Provinciale Staten besloten. Er zijn zorgen over de toekomst van het Fries. Nog geen kwart van de kinderen spreekt het huis. En kinderen moeten niet alleen actief het leren gebruiken... maar ook bewuste deelnemer aan de Friese cultuur worden. En dan het weer van Weerplaza. Komende nacht kan het in het binnenland een paar graden vriezen. Morgen bewolkt en regenachtig. En het wordt maximaal 9 graden. Wel een q keer van Flitsmeister. Met uh, geen vertraging op dit moment. Wel een flitser gemeld op de A2. Echt richting Maastricht. Daar staan ze bij 245.7. Judith Eik. Als je nu de Q-app opent en het woord klok stuurt met een berichtje, dan kan het zomaar zijn dat ik je zometeen bel om mee te spelen. Eerst Benton Boon.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 Stay. schrijft Sienna, Spyro en Die on this heel Knok. Knok tegen de klok. Hele goede avond Gijs. Goeie avond dit. Hallo, Hallo. goede avond Gijs. Hey, je zit uh, midden in Knok tegen de klok. Jij gaat, wat uh, jij gaat, uh, uh. Jij gaat spelen voor een lekker gelddrach. Dat zou mooi zijn. Ja, dat, ja dat, dat, oh, Ik ga voor je duimen natuurlijk. Ik zit nu al met, met, met mijn duimen over elkaar. Maar um, uh. als je een lekker uh, binnen, binnen hart. Wat, wat, wat, wat is dan jouw plan daarmee? Ja, wij gaan uh, elk jaar Sandbox doen met mijn schoonouders. Ja. Dat is eigenlijk een traditie. Dus uh, oh. ja, dit jaar willen we op maart gaan. Oh, oké, okay, traditie. En is het echt een speciale week of maand waar jullie altijd gaan? Nee, niet speciaal, maar het is gewoon even lekker tussenuit. Um, de schoonouders vinden het leuk. En wij ook. Even met... lekker kwartetuin. Ja, je zegt met de schoonouders, uh, even tussen jou en mij. Vind je dat echt leuk? Of, of... Ja, soms moet je investeren om de band goed te houden. Hè? En gijs, dat zeg je heel goed. Dat heb je heel goed gezegd. Hey, en heb je een bedrag in je hoofd waar je voor gaat spelen? Ja, eh, dat is lastig. Hè? Ja. Het liefst 300 euro, maar. <laughs> ja, ja, ja, ja. Meestal loopt die rond 115. Ja. Ja, dus het is een beetje aanvoelen hoor ik al. Ja, klopt. Oké. Okay, okay. ja. Nou, zoals ik al zei, je zit midden in klok tegen klok. Uh, kans om een lekker geldbedrag te scoren, moet je het wel een beetje slim spelen. Je hoort namelijk geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan win je namelijk het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helaas helemaal niks. Zo nou goed. Oké. Okay. Ja, Gijs, ik wens jou heel veel succes. Ben je er klaar voor? Jazeker. Ja. Komt-ie aan. 93 euro. 106 euro. 252 euro. Stop. Zo, wat een lekker bedrag, Gijs. Gefeliciteerd. Oh, wow, dankjewel. Zo, ik had het niet Je verwacht bent. en ik hoor aan jou ook niet. Nee, nee, nee, ik denk nee. van uh, ja, ja, super. Ja, het, geweldig. Ja, dat is ja. heerlijk. Dat kan je lekker in een, een weekendje Centenpark steken. Uh, laten we nog ja. even luisteren wat er, wat er in, de knok, in de klok zat. Ja? Helemaal goed: 289 euro. 346 euro. Oeh. 405 oh. euro. 440 euro. 560 euro. Jeetje. 629 euro. Is het een beetje zure nasmaak of valt er mee? Nee, weet je, Judith, ik heb ooit één keer meegedaan. En toen ging ik niks naar huis toe. Toen heb ik hem een week behaald. En die heb ik gewoon 250 euro gewonnen. Kijk. Dus ja, wie maakt van wat? Inderdaad, wie maakt je wat? Nou, heel veel plezier zeg ik. Geniet ervan. En uh, ook uh, met de schoonouders natuurlijk. Kijk eens, super. Dankjewel, Judith. <laughs> dankjewel, Fijtje. doei. doei. Ja, dan heb ik even een andere vraag aan jou. Mag de daad in bed van jou soms net wat langer duren? heb ik zo meteen echt een hele simpele tip voor je. heeft namelijk te maken met het licht. Ik ga je zo meteen vertellen. Eerst Alok Eva Max, dit is Car Keys bij Q-Music. Yeah, Carbet. If you lose me, then baby good luck I'm the king to your tech mate. Still so you always know baby you've won. I'm the bubbles that you champagne Could be tight like you're holding your cup. I'm the king to your car bay. Heb jij liever het licht uit of het licht aan tijdens de daad? Nou, het is duidelijk dat we echt twee kampen hebben, want 51% van de Nederlanders heeft liever het licht uit, terwijl 49% toch liever de lampen aan heeft. Ja, ik zit te denken, ik zit dan toch liever bij kamp licht uit? Of ja, nee, eigenlijk het liefst een beetje gedempt, een beetje getente licht aan. Dus ik toch eigenlijk wel weer bij kamp licht aan. Nou, nu is het zo dat als je langer wilt genieten van elkaar, onder de lakens, dat je beter het licht uit kan doen. Ja, hoe zit dat dan? Nou, zoals je wellicht weet, zijn mannen nogal gevoelig voor visuele prikkels. Dus alles wat ze zien. En als je die prikkels uitzet, zorg je ervoor dat mannen hun climax wat langer kan uitstellen. Dus dan kan je beter... Ja, precies, dus het licht uitdoen. Ik koets machante: Cloud by Q en Zella wie. Stel je voor dat je tot nu toe nog steeds niet je soulmate hebt gevonden. En dan ineens slaat de vonk over. Je krijgt kriebels in je buik en je denkt ja. Wij horen bij elkaar. Maar het is de ex van je beste vriend. Oei, ja, wat doe je dan? Ja, gisteren sprak ik namelijk een luisteraar met dit dilemma. Ik vertel je zo meteen het hele verhaal. Ook muziek van Averjack komt eraan. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij en waar vind ik dat?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 Yeah,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 Dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo. Vragen, hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, was zelfs die keus die voelt verplicht. Wat je? Mee. Gisteren vertelde ik het verhaal dat ik online schoenen wilde bestellen... en ik een cadeaukaart kreeg van mijn broer die hij thuis nog had liggen. Vervolgens wilde hij daarvoor een tikkie. Terwijl ik vond dat ik het gewoon ja, gratis van hem kreeg. Dus ik wilde er gewoon dat van hebben. Nou, ik vroeg je jouw mening. En uiteindelijk was de conclusie dat ik hem de helft van het bedrag van de cadeaukaarten heb gegeven. Nou, dilemma opgelost. Ik kreeg daarna alleen een appje van een luisteraar. Dat hij ook met een dilemma zat. Uh, en graag zijn verhaal wilde doen. Ik heb hem vervolgens gebeld. Hij wilde wel anoniem blijven. Uh, dus zijn stem is vervormd. Maar dit is het verhaal: Ik woon in het dorp. En wij hebben best wel een grote vriendengroep. Waar soms ja, op en af vrienden bij komen. Zoals mij als jongens. En uh, mijn beste vriend. Uh, ja, één van mijn betere vrienden, het beste vriend... die heeft een aantal jaar geleden een meisje meegenomen... wat dan zijn vriendin was. Die is in de vriendengroep gekomen. En zij hebben dan ook een relatie gehad van... twee jaar uit mijn hoofd. En dat is nu anderhalf jaar oud. En, uh, nou ja, goed, nu... Uh, zien we elkaar op feestjes en die vriend van mij die heeft het nog wel eens over haar. Ik merk gewoon dat, dat ik toch een beetje aantrekkingskracht heb naar haar toe en zij ook naar mij. En dat komt een beetje voort uit dat we op feestjes staan, dat ze toch even mijn onderrug aanraakt en ik haar schouder en we zoeken elkaar toch wel een beetje op. Uh, maar daarentegen weet ik ook gewoon dat mijn beste vriend het nog wel moeilijk heeft, heeft dat het uit is, want zij heeft het dan anderhalf jaar geleden uitgemaakt met hem. Uh, maar ik merk wel dat er een bepaald ja, aantrekkingskracht is. Uh, maar dat had ik nooit toen zij nog een relatie hadden. alleen nu merk ik dat dat wel. We zijn ook al een beetje aan het appen en het begon een beetje eerst in, in uh, gewoon hoi en uh, ik zie je vanavond en het was gezellig gisteravond. Ja, en toen uiteindelijk geef ik wel eerlijk toe dat ik vanuit mezelf een keer een hartje had gestuurd of slaap lekker. En het is nu af en toe al van hé hey, goedemorgen, lekker geslapen en dan appen we de rest van de dag niet hoor. En dan s'avonds weer een keertje een berichtje en ik merk dat er gewoon best wel veel contact aan uh, is. En ik merk ook echt wel als ik we mijn app, dat ik ja, eigenlijk lach naar mijn telefoon. Uh, maar de andere kant mezelf ook uh, bezwaard voelt tegenover die vriend van mij. Ja, en nu zit ik eigenlijk een beetje in het dilemma van... ja, wat, wat, wat moet ik hier nu mee? Oeh, wat zou jij doen? Kijk, hij is natuurlijk bang dat zijn vriendschap ophoudt... als je het aan zijn vriend vertelt. Maar hij wil ook niet iets laten gaan wat heel leuk is... en wat kan uitbloeien tot iets moois, ja. Ik vind het wel lastig. Nou, ben benieuwd naar jouw mening. Kan je geven met een berichtje in de Cap? Vooral een audio-appje zou fijn zijn. Zometeen Ed Sheeran, maar eerst de nieuwe muziek van Samber. Dit is Homewrecker, bij Q. a game to come and play ah. Gisteravond kreeg ik een berichtje van een luisteraar met een dilemma. Hij wil graag anoniem blijven, dus ik heb hem toen gebeld. Met zijn goedkeuring opgenomen en vervolgens zijn stem vervormd. Even kort het verhaal. Hij heeft een vriendengroep waar vaak jongens en meiden aan worden toegevoegd. Zijn beste vriend kreeg toen een relatie met een meid uit die groep. Twee jaar lang hadden ze een relatie. Dat liep uiteindelijk stuk. Dat is nu alweer zo'n anderhalf jaar uit. En nu zitten dus de luisteraar en uh, die ex, die, die meid... zitten een beetje met elkaar te appen en te flirten. Dus van beide kanten. Hij vindt haar heel leuk en zij hem blijkbaar ook wel. En nu was je benieuwd, benieuwd wat moet ik doen? Want ja, hij vindt dus de ex van zijn beste vriend leuk. Ja, wat zou je doen? Uh, kijk, hij is natuurlijk bang dat zijn vriendschap ophoudt... als hij het vertelt, maar hij wil ook niet iets laten gaan... wat heel leuk is en wat kan uitbloeien tot iets moois. Um, Rick, goedeavond. goeie avond. Goeie avond. Hé, jij hebt soort, iets gelijks meegemaakt. Uh, ja. vertel, hoe, hoe zit het? Uh, ik en mijn vrouw die hebben nu uh, zo'n beetje twaalf jaar een relatie. Ja. En uh, voordat wij echt uh, gingen daten, heeft zij een uh, paar weken met een kameraad van mij uh, getest. Oh, een paar weken ervoor. Ja. En, en wat vond je, wat vind, vind, vind, vind jij dat erg, dat dat is gebeurd? Uh, nee, dat vond ik niet erg. Oké, okay, en, en jouw vriend, vindt hij het erg dat, die, dat ze uiteindelijk met jou er vandoor gegaan dan? Uh, nee, we, ik heb het toen met hem over gehad, van goh, uh, dit, dat en zo, ik vind dat wel leuk, ik heb het er een paar keer gezien. Ja. Wat vind jij ervan? Ja. Vind je het uh, awkward? Of, ja, Ja. of vind je het oké? Okay, of... Ja. En toen was hij oké okay, ermee? Ja, hij zei ja prima, het is, uh, hij vond het, goed. Of, vond het goed, Nou ja, hij had er niet, uh, geen problemen mee, hij vond het niet raar. Dus. Oké, okay, okay, dus echt open en eerlijk ben jij geweest. Ja, anders krijg je straks van die rare uh, situaties. Ja, ja, ja, dus jij zegt ook voor, voor degene die anoniem is, die luistert, je zegt ook: ga het gewoon eerlijk zeggen. Ja, ga het met je kameraden over hebben. Ja, en daar dan, dan, dan, dan zie je vanzelf wel hoe of wat of het oké okay is. Ja, ik zou zeggen, stel wel iets erop voor op. Als hij echt problemen mee heeft, dan zou ik zeggen: dan ja, doe het niet. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus wel echt de kant van de vriend kies je dan. Oké. Okay. Ja. Rick, thanks voor je belletje. Um, ja, graag gedaan. Uh, fijne nacht en uh, bedankt, hè? Hé, hey, fijn uitzending. Yes, dankjewel. Ja, ik ga ook even door de, door de appjes heen. Want ik zie, even kijken. Teddy zegt, je vriend komt er sowieso achter. Dus gelijk open, eerlijk zijn. Bianca zegt gewoon no go. Althans, mijn regel: nooit beginnen met vrienden van vrienden. Ik zou lekker vriendschappelijk blijven. Dat is mijn mening. Um, Rick zegt, ik kan als tip geven. Ben eerlijk tegen je maat. Geef het aan. Kijk dan verder. Um, even kijken. Rick zei: oh nee. Uh, Bojan zegt, echte vrienden gunnen dit elkaar. Helaas niet gewerkt tussen hun. Maar als je ziet dat je maat vrolijk wordt van de appjes... geef het gewoon een kans. En ben er voor je vriend. Uh, Benjamin zegt: ga voor eigenlijk. Voelen jullie allebei serieuze liefde, dan moet je daarvoor gaan. Doe je dat niet, blijf er voor altijd volgen. Dus ga voor de liefde, het leven is kort. Dan nog een Audi heb je van Daniek? Over het algemeen zou ik denken: van ja, weet je, het is anderhalf jaar geleden. Uh, dat de relatie verbroken is. Uh, dus ja, dat, dat, dat, dat zou je mee kunnen rekenen. Maar aan de andere kant, je vriendschap, ja. Ik geloof niet dat een, uh, uh, een flirt het vriendschap waard is. Dus Ik nee. zou zeggen, lekker op afstand blijven. Oké, okay, oké. Okay. Uh, Patrick die heeft ook nog een, een mening hierover. Hé hey, anoniempje. Ik zou het beter maar gewoon vertellen. Want het is beter dat je het zelf zegt als dat hij er straks achter komt door een of andere. Onverlaat die je toch ziet of opmerkt. Ja, dat is ook alweer zo. Ik zit even nog even alles doorheen te, te lezen wat er binnenkomt. Iedereen die geappt heeft, sowieso thanks voor je advies. Ik zit als ik zo even zit te lezen doorheen. Eigenlijk is stap 1, check ook even bij haar wat haar intenties zijn. En stap 2, als zij ook verder wil, dan moet je eerlijk zijn naar je maat... want anders komen ze er toch wel achter. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Um, thanks voor als je geappt hebt. Mocht je zelf nou ook een dilemma hebben... ik sta altijd voor je klaar. Yeah, music...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 be faithful waiting for me. Some boy. The a Gray and Rumors. Het is bijna middernacht, bijna vrijdag. Dus we staan eigenlijk al met bijna één been in het weekend. En hier bij Q starten we niet, een nieuwe dag niet goed, maar fout. En dat doen we met een foute track. Dus ik dacht, laten we even lekker een knaller om alvast een beetje het weekend mee in te luiden. Uh, je kan kiezen zometeen in de poll voor DJ Pan Elstak en Love You More. You can of ga je voor Def Rhymes en Schudden? Of liever Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen? Ja, met welk nummer wil je zo de nieuwe dag beginnen? Stemmen doe je in de Q- app in de pol. Daarvoor heb je vijf minuten. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel.